Katrien Straatman met het NOS Journaal. Rond deze tijd wordt op het rijden een tijdrit over 13,8 kilometer... door het centrum van de stad. Honderdduizenden mensen zijn op de toerstart afgekomen... de meeste met het openbaar vervoer. De toenemende drukte zorgt volgens de gemeente nog niet voor grote problemen. De politie krijgt hulp van 50 Franse agenten... bij de begeleiding van de renners. En bij het inrijden van de renners in Utrecht is een ongeluk gebeurd. De Zwitserse wielrenner Reto Hollenstein ging onderuit na een botsing met een man die de weg over wilde steken. De gemeente roept wielerfans op niet langer het parcours over te steken. Vrijwilligers hebben op sommige plekken moeite het publiek in bedwang te houden.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 Event. Ja, de Weerman komt binnen. Nou, ja. dat uh, beloft niet veel goed, uh, Albertje. Nee, het valt me nog mee geen paraplu bij ze zijn. Nee, inderdaad. <laughs> Volgens is... gaat regenen vanmiddag. <laughs> het is even <laughs> na twee uur. Goedemiddag en welkom bij Zalvoort op zaterdag. In deze editie begonnen we met de vergeten zomerrit. Jawel, een rubriek van uh, collega Anders Zandberg uh, op uh, Facebook. Elke dag zit hij een zomerrit uh, in het zonnetje. En vandaag was dat uh, deze van Salar en La Cumbia. Welkom, drie uur lang zijn we er weer. Goedemiddag Albert Jeun en goedemiddag luisteraars. Uh, goedemiddag Rob, uh, goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanuit een heerlijke, coole studio aan de Tolweg 10A. Heerlijk hè? Wederom drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Nou, er staat weer van alles op het programma Rob. We hebben een overvol programma, dus misschien gaan we gewoon een uurtje door om vijf uur geintje. Want dan komt Fred hè, met Entertainment for You. Dus dat kan helaas niet. Maar hier is het heerlijk cool. Nou, er staat weer van alles te gebeuren. En, en uh, is uh, net begonnen alweer. Laten we beginnen met een groot evenement uh, op Silverstone: de kwalificatie van de Formule 1. Waarin uh, Max Verstappen vanmorgen in de, in de derde kwalificatie, of derde uh, de training. Een, een vijfde tijd neerzetten. En uh, dus we hopen uh, dat die, dat die de kwalificatie ook doorkomt. Wij houden u op de hoogte, want de kwalificatie is om twee uur begonnen. Verder hebben we natuurlijk uh, Tour de France. Ja, Radio Tour op ZFM. En uh, daar gaan we uh, om kwart over drie, uh, rond de klok van kwart over drie, met onze collega uh, Henny Ruckert over hebben. Henny Rukert is uh, luisteraars uh, jarenlang verbonden geweest aan het programma Langs de Lijn en met name met de Tour. Dus hij gaat voor de Zandvoorters de komende maand de Tour de France voor ons bijhouden. Uh, verder hebben we, krijgen we bezoek van Ton Ariensen, want die gaat ons weer bijpraten. En die primeur hebben wij dan weer. We hebben de affiches alweer binnen van Jazz Behind the Beach... en van uh, het muziekfestival Zandvoort tijdens de Historic Grand Prix. Hij gaat ons alles daarover vertellen. En wij gaan hem vragen wat de Big Five precies inhoudt. Maar daar hoort hij rond de klok van kwart voor drie meer over. Uiteraard rond de klok van half vier de, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. Nou, vorige week hadden we natuurlijk een gigantisch mooi weekend... met Max Verstappen en Culinaire Zandvoort. En prachtig weer. We konden het net niet beter wensen. Dus uh, dit weekend natuurlijk ook weer van allerlei evenementen. Dat hoort u allemaal rond de klok van half vier tijdens de evenementenagenda. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht van onze enige echte Zandvoortse weerman. Lex van der Hoorn. Nou, met dit weer zouden we moeten bellen. Maar wat schetst onze verbazing erop? Hij is gewoon in de studio. Hij is gewoon in de studio. Ik bedoel, Dit begrijp ik even niet. Meestal komt, luister, komt hij naar de studio als het slecht weer is of geen strandweer is. Maar zodra ook mijn enige kans is op strandweer... dan zullen we Lex moeten bellen. Maar hij zit in de studio. En waarom? Dat hoort hij allemaal rond de klok van half drie. Uh, verder hebben we nog... Uh, dat is in het laatste uur hebben we een update van Marcel Arends. De Zandvoortse Zandvoorter die tijdens de Kenia Classic... Uh, die gehouden wordt van 10 tot 17 oktober in Kenia... Uh, hij zit momenteel in hoogtestage in, uh, in uh, Noord-Spanje. En we, daarover krijgt hij ook een update. En voor de rest, uh, uh, ja goed, Zandvoorts nieuws in het kort. Te veel onderwerpen om erg om op te noemen. Genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. Live vanaf de Tolweg 10a met zomerse muziek. Zo is het, ja, ondanks dat het een beetje bewolkt gaat worden nu zo voort En vandaar dat Lex in de studio zit, daarna nou, verklap ik dat vast. Ja, heerlijke muziek vanmiddag onderweg tussen twee en vijf uur.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 Now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 It's like the summer's a natural aphrodisiac And with a pen and pad, I compose this rhyme To hit you and to get you equipped for the summertime It's late in the day and I ain't been on the court yet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 Lean it to the side, but you can't speed through 2 miles an hour. So everybody sees you. There's an air of love and of happiness. And this is the fresh prince's new definition of summer madness. Een collega over jouw volse uh, zei net al vanmiddag heel veel zonnige muziek op de radio. bij hem. Yo, de DJ Jesse Jeff en de Fresh Prince, dat was Summertime. Ja, hij zegt uh, verkeersinformatie zal wel druk zijn uh, richting Zandvoort. Nou, het was natuurlijk al beren, beren druk. Goed, uh, ja, even wat uh, uh, algemene verkeersmededelingen. Allereerst, natuurlijk, uh, de, de kwallen zijn weg. <laughs> dus er kan weer uh, volop veilig gezwommen worden in Zandvoort. Maar uh, zojuist bereikte, bereikte mij het bericht, en dat heeft te maken met verkeersregelaars en Bloemendaal aan Zee. Maar dat heeft natuurlijk ook verstrekkende gevolgen voor Zandvoort. Want de verkeersregelaars roepen mensen op niet meer met de auto naar het strand in Bloemendaal aan zee te komen. Alle plakkeerplaatsen zijn daar bezet, dat meldt de Verkeersinformatiedienst. Hoewel de weersverwachtingen enigszins waren getemperd, goed luisteren Alex. stond het vanochtend al vast richting de kust. Niet alleen richting Bloemendaal, uiteraard, maar ook richting Zandvoort stonden de wegen vol. Wie van plan is om alsnog naar Bloemendaal, dan wel Zandvoort, te gaan, kan beter met het openbaar vervoer dan moet je er wel rekening mee houden dat het treinverkeer... tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem-Spaarnwoude plat ligt. Op dat traject worden bussen ingezet. Nou, daar gaan we nog even iets, iets uitgebreider bij stilstaan. Want, eh, ja, nogmaals, gebruikers van het openbaar vervoer... die vandaag eh, nog een paar uur willen wakken op het strand... moeten niet alleen rekening houden met minder hoge temperaturen... dan aanvankelijk voorspeld, maar ook met wegwerkzaamheden aan het spoor. Nogmaals gezegd, tussen Haarlem-Spaarnwoude en ha amsterdam Sloterdijk rijden geen treinen. De NS zet bussen in om reizigers te vervoeren. Ze moeten er rekening houden met een 15 tot 30 minuten langere reistijd. Door de werkzaamheden rijden er ook minder treinen... tussen Amsterdam-Slotendijk en Amsterdam Centraal. Wel zet de NS extra sprinters in tussen Haarlem en Haarlem-Spaarnwoude. Uh, ondertussen wordt er door reizigers op Twitter flink geklaagd... over de uitval van de gebrekkige alternatieven... en de gebrekkige informatievoorziening. Wees gewaarschuwd, uh, toerist geldt voor twee. Hè? Tot zover de verkeersinformatie. Niet door de arme been, maar door Albert Joffers. <laughs> door met lekkere muziek, hier is Kenny Rogers. You know to us and we Dat was Kenny Rogers en Islands in the Stream. En hier is Digging van Kovacs.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 The stories I'm told. I'm near, in finding the sound.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 Dat was uh, Kovacs en uh, Digging. Nou, Albert-Jan, ik las het uh, van de week op uh, Facebook. Een hele hoop kwallen in uh, Salvoort. Maar je zegt uh, dat, uh, dat het probleem inmiddels uh, voorbij is. Ja, de, de, de landelijke pers werd geschreven: kwallen weg. Dus iedereen kan weer uh, vrij zwemmen. Dus, gelukkig, oh, gelukkig. Er we wel her en der een zijn. Maar er stond op onze app stond wel een hele mooie foto van zo'n kwal. Ja, dat, dat zijn nogal jukels, man. Zo! Poeh, daar moet je niet tegenaan zwemmen. En je moet ze zeker niet boos maken. Dus ze zijn nog giftig ook, dus ja, uh, pas dan, op. Daar gaat het jeuken. Uh, even voor de autoliefhebbers. Uh, hoewel de, de vrije trainingen van Max Verstappen er veelbelovend uitzagen. Uh, eerste vrije training, tweede plek. Tw uh, tweede qualifying ook. Of de tweede vrije training ook vooraan. En de derde vrije training zelfs op een uh, vijfde plek. Uh, hij is met, op de hakken over de sloot door de eerste qualifying heen. Als veertiende uh, rijder. En zojuist is de tweede qualifying uh, van start gegaan. Dus ik hoop dat hij zich wel even gaat verbeteren. Ik had er andere, andere verwachtingen van. We houden u op de hoogte. Dan hebben we nog even wat tips van de reddingsbrigade... om veilig van het water te kunnen genieten. Reddingsbrigade Nederland verwacht... die verwacht natuurlijk verwacht terecht... extra drukte rond de stranden en binnenwateren... door de voorspelige het tropische weer... en het van deze komende dagen. Veel reddingsposten zijn deze dagen... vanwege de voorspelde warmte open... ondanks dat het vakantie nog niet is begonnen. Maar nog niet overal is dat door de week het geval. Daarom geeft de reddingsbrigade tips om veilig van het water te kunnen genieten. Kinderen kunnen in de drukte rond het water... in een oogwenk uit het zicht verdwenen zijn. Houd, daarom, eh, houd kinderen daarom altijd in de gaten. Doe uw kind een 06-polsbandje om... zodat het snel weer met u herenigd kan worden als het zoek is geraakt. Bij de reddingsposten eh, zijn gratis 06-polsbandjes verkrijgbaar. Blijf in het water op een armlengte van kleine kinderen... zodat u snel kunt helpen als het in het de problemen komt. Smeer ook regelmatig in met zonnebrand tegen verbranding. Daarmee beperkt u de kans op huidkanker. Ga niet met alcohol op zwemmen. De oriëntatie kan verminderd zijn... en de kans op onderkoeling neemt toe door de alcohol in het lichaam. Dus door kramp kan je dan snel in de problemen komen. Als je om een andere reden niet fit genoeg bent... kun je beter niet te ver de zee ingaan. En tot slot, deze dagen en de komende dagen is er een extra risico aan zee door de oostelijke aflandige wind. Luchtbedden en andere drijvende objecten... kunnen dan de zee opgeblazen worden. Volg de instructies uh, op de, van de lokale reddingsbrigade. Ze zijn er om u veilig van het water te kunnen laten genieten. Wilt u nog meer tips weten... ga dan even naar de, de site van de gemeente Zandvoort. Daar staan nog een vijftiental extra tips. Maar in ieder geval, wees waakzaam. Oké, okay, nou zometeen meer over het weer van Lex van den Horen. Volgens mij is er wel het een en ander veranderd in dat bericht... Dus uh, ja, we krijgen een zeewindje, toch? Lex? Zeewindje? hè? Ja, zeewindje, dacht ik ook. Zodra ik hoor het weerbericht, meneer Raios Dazul. Het tijd je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 me dijiste bella. Het is es de rij herida. Tus ogen reflecten mar de belleza. Dit is de olvida. Es, es, Simplemente quiero decirte que ay quiero rayos de sol zomerit van alweer een paar jaar geleden. Dat was José de Rico, tezamen met Henry Mendes en Rayos del Sol. Het is twee minuten overal worden. Tijd voor het weerbericht voor de komende dagen. Het, en daarvoor is wederom aangeschoven Lex van de Hoorn. Goedemiddag Lex, welkom in de studio. Goedemiddag Rob. Ja, we maken ons een klein beetje zorgen Lex in de studio. Ja. Wat gaat er gebeuren met het weer? Dat gaat gewoon door, hoor. Gaat gewoon door, ja, ja uiteraard. We uiteraard. houden het weer, hoor. Ja. Maar ik heb wel een nieuwtje. We hebben, vandaag hebben we een officiële hittegolf bereikt. Hé, hey, kijk. Ja, het moest, vandaag moest het dus boven de 30 graden in de beeld komen. Ja. En dat is 32,7 is dat tot nu toe het maximum in de beeld. En we hebben dus een officiële hittegolf. Dat is dus vijf dagen achtereen 25 graden of meer. Waarvan drie... 30 of meer. En dat is vandaag het geval, dus we hebben nu een officiële hittegolf in Nederland. En dat gebeurt niet zo vaak, hè? Een hittegolf? Nee, de laatste die was in. Heb ik niet bij me. 2006, dacht ik. Ja, 2006 hebben we de laatste gehad. En dus, het heeft een tijdje geduurd. Oké, okay, we waren er wel aan toe, hè? Ja, hè? Ja, we waren er aan toe. Ja, toch wel. Maar ja, vorige week begon je erover. Ja. En toen zei ik van, nou, dat is nog niet helemaal zeker... want uh, het, het moet, uh, wat ik dus net vertelde, uh, dat moeten we hebben. Dus 25 graden, 5 dagen en 30, 3. En dat is dus nu het geval. Nou, dat kan je dus niet een week vooruit bekijken. Hè. Dat, uh, dat lukt dus niemand. Mij ook dus dus niet... Je bent, net een mens. Je bent net een mens, Lex. Ik ben net een mens. Maar we hebben er, vandaag hebben we het toch uh, in Zandvoort ook warm gehad, hoor. Om tien uur vanochtend was het 30 graden of iets daarboven in Zandvoort. En, maar dat was met een zuidenwind. En nu is de wind gaan draaien naar zuidwest. En dan uh, gaat de temperatuur zakken. En die is op dit moment rond de 23 graden. We hebben vanochtend veel zon gehad. Eerst begon het wat bewolkt, vroeger rond. En toen kwam de zon erbij en nu komt er uh, wat sluierbewolking. En we houden nu uh, perioden uh, met zon vanmiddag. De zon gaat niet weg, hoor. Maar aan het eind van de middag dan gaat het uh, wat serieuzer bewolken. En dan uh, kunnen we een buitje verwachten. Dat, uh, dan moeten we afwachten of daar wel of geen in zit. Maar ik verwacht van niet met die zuidwestenwind... Dus daar moeten we het mee doen vandaag. En ik ga vanavond naar het strand. En ik ga barbecueën. Ja, ik ook zoiets. Ja. Dus inhouden maar dan houden we maar nou, nou, dat we droog houden. We bot. moeten het gewoon droog houden, Alex. <laughs> klein fruitje. klein mee met de barbecue. mee, <laughs> Klein fruitje mee. Ja, heel goed, heel goed. Ja. Nou, morgen dan uh, hebben we wisselend bewolkt met uh, opklaringen. En er is morgen ook kans op een bui. Maar morgen krijgen we de zon ook wel te zien hoor. Maar het is de stabiliteit is er een beetje uit. Ja, we hebben de hier de golf gehad. En dan, dan gaan de weergoden ook een beetje raar doen. Er staat morgen een zwakke tot matige westelijke wind. Dus echt warm kan het hier worden. En het wordt dan ook 23 graden maximaal in Zandvoort. En dan gaan we naar de maandag. Dan hebben we een, weer een dag met veel zon. Met een matige westelijke wind en een maximumtemperatuur, ja, die gaat ietsje naar beneden, die gaat naar de 20 graden. Maar dat is toch wel de normale temperatuur voor de tijd van het jaar, hoor. En dan hebben we de dinsdag heb ik ook nog uh, op het programma. Dan beginnen we de dag met zon. Als het uitkomt natuurlijk, zoals uh, de computers berekenen, want het zit ook wel eens een beetje scheef. Maar dan beginnen we met zon in de middag. Een toenemende bewolking, maar ik heb nog geen signalen van regen gezien. Er staat dan nog een matige zuid- tot zuidwestenwind. En doordat die wind meer uit het zuiden komt, gaat de temperatuur dan weer wat omhoog naar de 23 graden. De verdere vooruitzichten, dus vanaf zondag is het minder warm. Maar aanhoudend zomers. En vanaf woensdag gaan de temperaturen verder dalen. Maar het wordt niet koud hoor. Oké, gelukkig. Uh, nee, het wordt niet koud. Nou, de mensen kunnen het weer blijven volgen. Onder meer op uh, www.meteopagina.nl Ja, en op Twitter en Facebook onder uh, Meteo Zandvoort. En op TV dagelijks 24 uur per dag. Kanaal 40 digitaal via Ziggo. Ja. Nou, wij gaan uh, lekker genieten vanavond van de barbecue, toch Lex? Ik ga lekker, ja, wel, meer, lekker, lekker happen vanavond. Dankjewel en tot volgende week. Uh, tot volgende week. Je weet niet wat je And here is Omi with the cheerleader. Zaterdagmiddag van CFM-Wordier, twee hits non-stop. Als eerst Omi en de cheerleader, gevolgd door deze van Andrew Gold. Terug in de tijd met de Lonely Boy. Nou, we zijn helemaal niet zo lonely vanmiddag in de studio... want we hebben gezellige visite, Albert-Jan. Ja, en uh, dan is er altijd weer nieuws van het front. En zo is het, hij en, is er weer. Uh, Ton, welkom in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst even voor de autoliefhebbers, een teleurstellende mededeling... Uh, Verstappen, nee, Verstappen is niet door Q2 gekomen. Mm. Hij je daar als dertiende. Wat de oorzaak daarvan is, daarover later meer. Uh, Tom, uh, daar was je weer. Dat was ik weer. Met een... zomerse outfit. Ja, <grijG> het <lacht> kan nog net. Uh, er, er is weer nieuws vanaf de, de grote evenementen uh, uh, gebeuren. Al eerst even terug naar, uh, naar de, vorige, vorige, de laatste editie van Jazz aan Zee. Met Wouter Keers. Dat, was is, dat? Uh, dat is geweldig. Was dat weer uh, als vanouds gezellig? Ja, dat is als, als vanouds gezellig. beentjes van de vloer. Ja. En een hoop gekheid, ja. Oké, okay, dus uh, ja, laten we zeggen, de formule die is nu de algemeen, formule klopt. Is algemeen uh, bekend ja. nu. En daar hoef je geen zorgen meer over te maken. Nee. Samenwerking met... We gaan, tel... nu, uh, we gaan nu gewoon door. De samenwerking ja. met de Lassa. de Lassa is ook tevreden? Is top, ja. Dus uh, van beide kanten een win-win situatie. Een win-win situatie. situatie. Hebben ze het altijd over. Uh, ja, ik las van de week een artikel even in de Zandvoortse krant. De Big Five. Wat zegt jou dat? De Big Five dat zijn uh, vijf grote evenementen in Zandvoort. In Zandvoort. Te beginnen met de circuirun, de Italië race, de DTM, de historische Grand Prix en de KLM open. Dat zijn vijf, vijf grote evenementen in, in ja. Zandvoort. Daar houdt die werkgroep zich mee bezig. Uh, en jij vergadert regelmatig met die jongens? Ik mag uh, mee vergaderen omdat ik uh, de muziekfestivals in de dagen van de race organiseer. En uh, wat voor aspecten komen dan altijd ter sprake? Uh, niet alleen het evenement, maar ook uh, de omliggende... Ja, de, de, de, de, de veiligheid en hoe je dat ja, aan moet kleden. Ja. Wat je wel en wat je niet af moet zetten en hoe je dat allemaal kunt verbeteren. Uh, okay, maar, maar, je leert natuurlijk altijd van voorgaande edities. Leer je natuurlijk altijd weer wat. Dat ja. evalueer je weer. Ja. Maar uh, veiligheid en zo. Zijn dat ook issues waar jij je mee bezighoudt? Nee. Nee, dat zijn weer... Dat doet de, dat ik, jij ja, ik, uh, ik heb de verantwoording bij wijze van bij, het, uh, bij de festivals die op het Raadhuisplein zijn. Ja. Nou, daar zorg ik voor uh, de brandveiligheid. Daar zorg ik voor gewone beveiliging. Daar zorg ik voor de EHBO. En voor de afzetting van de straat. Dat gaat op eigen gezag. En uh, de parkeerverbod in de Aldenstraat en dat soort dingen. Dat vraag je aan. En daar wordt over vergaderd En dan krijg je ja. En dat heb ik vandaag binnen. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. <laughs> voor welk evenement was dit? Dit was voor uh, 11 juli. Dan beginnen wij met uh, Dancing in the Street. Met alle bekende DJ's uit Zandvoort. En daar is dan nog één grapje bij. Dat is bij uh, de Jengs. Die hebben de drummers van Doe Maar, Scheep. En die zal zich daar ook uh, vermaken met de DJ. Oké, okay, dus bekende namen uh, tijdens Dancing in the Street. Ja, uh, Molina en uh, DJ... Ik heb dus al voorgenomen niet naar, na nee. naar namen te vragen. want dan, dan ben dan... ik niet zo nee, sterk. Nee, nee, Raimondo. Raimondo. ook. <laughs> Kijk, je kan er wel bij hebben die... Een beetje hulp is welkom. Maar je kunt ook kijken aan... Uh, hoe heet dat? Facebook. Ja, Facebook. So, en daar, staat, daar staat sowieso op. Ja. Nee, en dan heb je nog van uh, Sandvoort uit de Big Five. Van Erik Koning. Uh, Sandvoort on the beach. Uh, even kijken. Ja, ik zou het, ja, maar goed. Sandvoort so on the beach. The, je zet ja. in bij Google, kom je er ook. kom je er ook. Goed. En dan zie je het hele programma. Maar even terug. Jij hebt een evenement. In dit geval. Dus, wat, uh, de Dancing in the street. Dat wordt georganiseerd ja. door de, de cafés zelf. Door ja. de cafés die dan in dit geval meedoen. Dat is uh, Laura Hardy, die heeft een podium. Bij Vier en Anders is er steeds. Bij Nuf en Jin is er steeds. Bij uh, de Klikspaan weet ik niet helemaal zeker, maar die doet ook iets. En dan op het Kerkplein, daar hebben we de drieën. Dat is uh, Rabbel, Café Koper en het plein. Die met z'n drieën iets doen. Ja. En dan op het Dorpsplein, uh, de Jengs. Nou, we, toch, een crit, toch een kritische vraag even. Wellicht dat je daar ook een antwoord op hebt. Want ik weet nog uit het verleden... Dat, uh, jij zegt van wie er meedoet. Dus er zijn ook uh, ondernemers die niet meedoen. Ja, dat staat iedereen natuurlijk vrij. Maar de muziekfestivals die kosten nou helemaal geld. Ja. En dat uh, is een hoop promotie. En er wordt dus een bepaalde contributie gevraagd van de deelnemers. En er zijn ondernemers die zeggen van... En niet die hebben, ja. hebben dat niet of willen dat niet. Dat, die, die dat vrijheid, is niet mijn zaak. En nee, want dat is gewoon een gegeven. Ja. Die doet niet mee, betaalt niet mee. Maar ja. Aan de andere kant, ja, als er dan een festival is op het Raadhuisplein... Daar, daar, dat, dat, de faveur gaat natuurlijk over het hele dorp dan uit. Ja. Goed, Dancing in the Street. Uh, was dat vorig jaar ook al? Dat was vorig jaar ook. Maar vorig jaar is dat niet doorgegaan vanwege de voetbal. Aha. Dat begrijp ik. Uh, want dat had dan prioriteit. Het was ook slecht weer, geloof ik, of niet? Toevallig. Ma maakt niet uit. Nou, dat hebben we, dat... zover gaat mijn herinnering niet terug. Dancing in the Street. Uh, hoe laat begint dat evenement? Om zeven uur s avonds. Je kan vragen wat je wil aan hem, Rob. Hij heeft overal een antwoord op. Uh, goed, zeven uur s avonds. Uh, Dancing in the street. Lokale uh, DJ's, bekende DJ's, <kluipen> muzikanten. Ja, uit de regio in ieder geval. Ja, dus, uh, dus als, als je nou, stel je bent als, als, als, als gast van Zandvoort... een weekendje naar Zandvoort tijdens dat weekend... dan kan je dus uh, door heel het centrum van Zandvoort lopen... en overal kom je live muziek tegen. Dat is, dat is ook weer beter om promotie. puur zand. Dat is puur zandvoort promotie. ja. Goed, luisteraars en gasten, schrijft u het vast in uw agenda... 11 juli, Dancing in the Street. Gaan we naar, uh, uh, terug naar Talassa, Jazz aan Zee, 26 juli. 26 juli, dat is uh, een salsa happening, ja. met dit weer... Gebeurt dat natuurlijk op het terras. Dan ja, hebben we nog meer dat, ruimte. Gisteravond zelfs, ook, of, gistermiddag zelfs al, of gistermiddag zelfs al mensen dan, uh, dat in de agenda hebben gezet die ja. je sprak. Zo van, uh, die zijn gek van, die, van dat soort muziek. Van dat soort muziek. En uh, die op, op en op YouTube is dat heel makkelijk te vinden. Dat is Son Bon Bon Son S O N en dan Bon Bon gewoon. En dan hoort u heerlijke muziek. Echt waar. Goed, uh, daar gaan we zo uh, naar luisteren. Uh, dus 26 juli, jazz aan zee. Uh, daar kom ik nog een keer voor terug. Ja, oh, perfect. Talassa, het juttetje in, in uh, standzaken. Talassa Met son bonbon. En dan uh, last but not least, 8 augustus. Jazz behind the beach. Jazz behind the beach, het ja Het vertrouwde logo. Het, het vertrouwde Instagram. logo. Ja. Het logo wat jaren uh, altijd prijkte op de, de posters. Ook dit jaar weer. Dat is weer terug, van weg geweest. Helemaal gaaf. Ja. Uh, ik heb mijn uiterste best gedaan om daar een mooi programma van te maken. En dat is geluk. Het programma is om. Kun je al een tipje van de sluier oplichten? Ik kan heel veel oplichten. <lacht> uh, het hoofdprogramma, dat is uh, Hans Kwakenaat en Joost Soeterman. Handig hè, zo'n bril. Ja, dat is, vooral als je thuis <lacht> laat liggen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> om is wat... Uh, te doen. Hè? En dan is er... Uh, Mr. Boogie Woogie. Dat, Erik... dat is een bekende. Die Erik Jan uh, Overbeek. Die, hebben, al een keer gehad in de jazz Die hebben we al een keer gehad in het jazz. Die hebben we al een keer gehad. En... Oeh. Goed, luister. Je moet even helpen, Albert. Hey, ja. Ja. We, uh, dus Hans uh, Kwakkernaat, Joost Zoeterman... Uh, A Tribute to Oscar Peterson. Ja. Prachtig, echt jazz. Featuring Sue Moreno. En dan kwart over negen, Mr. Boogie Woogie. Wie kent hem niet in Zandvoort... Erik Jan Overbeek, 11 uur, de Delmons featuring Frank Delmoet en Rolf Delfoes. Meer informatie over dat evenement op zaterdag 8 augustus, Jazz Behind the Beach, kunt u uiteraard nalezen op www.jazzbehindthebeach.nl. Ik ben ontzettend blij dat het weer terug is. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik in Zand, niet in Zandvoort woonde en dat het een driedaagse evenement was. Ja, dat en is... Uh, door de jaren heen, het is postje weg is het, een beetje, het Is dat een weer... beetje afgezwakt. Maar dankzij jouw uh, maar niet was... aflatende enthousiasme... Nee, ik ben ook nog bezig, want ik zou het ook heel fijn vinden... als de dag daarvoor, Jazz Hangt de Bar weer terug zou komen. Ja, dat hoor dat... ik. Want dat is in ieder cafeetje is dat toch wel heel leuk en heel gezellig. En, en dan... het is in mijn optiek betaalbaar. En dan, last but not least, zou uh, het natuurlijk ook mooi... Jazz at the church was ook altijd een uh, geweldig op de zondag... Ja. Dat is een uh, grotere stap. Uh, daar droom jij volgens mij weer van. Nou, de... Dat is een grotere stap, maar daar ben ik mee bezig voor volgend jaar. Ja, als ja, dit aanslaat ja. en we hebben weer wat voetjes op de grond... dan moet zoiets weer mogelijk worden. Je, je droomt weer van een driedaags jazz-evenement. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, even terug naar 26 juli. Uh, jazz aan zee bij Telassa. Son Bon uh, En als het goed is, uh, Rob, hebben we daar muziek van. Ja, we gaan er even naar luisteren. Hier is de uh, Son Bon oh, Dat klinkt lekker zonnig. bedankt. En Heel graag Ik, ik, ik hoop je spoedig weer te spreken. En jullie zullen hem Spoedig vers in. Okay. Dankjewel. Bedankt voor deze. deze. Hier is Sombonbon. muziek krijg je echt uh, zin in de zomer. Door de Bonbon bon. 26 juli, dus uh, in uh, Talassa gaan ze optreden. Jawel, het uh, einde van uur 1 van uh, Zandvoort op zaterdag zit er alweer op. Zo dus dadelijk zijn er nog twee uur lang met heel veel lekkere muziek en informatie. En de Tourflits natuurlijk. Hè? Ja, daar hebben we vanmiddag uh, Henny Ruckert voor. Dat allemaal in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. We slaan dus ze voor het nieuws en weer van drie uur nog eens van, uh, van die zonnige platen. Ja, de zon schijnt toch een beetje, dus het kan nog. Hier is Ivan en Bijla.